Leven de man die het bier uitvond! Hiep, hiep, hiep, hiep! Hoera! Zoveel duizend jaar terug ons land was enkel zee Dronk men in China uit verveling thee Maar wat een geluk voor ons kwamen zij toen niet naar hier Maar een padje vier kwam langs de Rijn op een lekker vatje bier geen nooit het lintje van verdiensten op zijn borst. Dankzij de brouwer hebben we nooit meer doos. Nee, nee, nee, nee. Dus maak je borst en je glas maar nat en zeg ons plechtig na. Leven de man die het bier uitvond van je hipper de bieb, hoera. Leve de man die het bier Ja, ja, ja, jongen, dat weten we nu. En in Biervliet woonde een man, Jan Willem Beukonsohn. Dat die haar in kaakte, vindt men nu heel gewoon. Maar hij heeft dat idee vast bij een biertje opgedaan. Het bier daar vliet de zo ook, want bier vliet aan zijn naam. Al kreeg hij nooit het lintje van verdiensten op zijn borst. Dankzij de brouwer hebben we nooit meer neus, neus, neus Dus maak je borst en je glas maar nat en zeg ons plechtig na. Leven de man die het bier uitvond van je hipper de Bipoura. Leven de man die het bier uitvond. Ja ja ja, alsjeblieft, is goed. In de oude Griekse tijd, dat zou voor ons niks zijn. Daar gaven ze voor straf een giftige beker wijn. Als het nou bier geweest was, dan dronk je met plezier. Dan zaten alle Grieken nou nog levenslang op bier. Al kreeg hij nooit het lintje van verdiensten op zijn borst. Dankzij de blauwer hebben we nooit meer nieuws nee, nee, nee, nee. Dus maak je borst en je glas maar nat en zeg ons na Leven de man die het bier uitvond van je hiep de piep, hoera Leve de man, ja ja ja het is nee. goed, het is goed Ja we danken nu bij deze, de ontdekker van het glas De maker van het vat, van tapkraan koolzuurgas Maar voor de allergrootste, voor hem houden wij hier Drie seconden stilte voor de ontdekken van het bier. 1, 2, 3. Al kreeg hij nooit het lintje van verdiensten op zijn borst. Dankzij de brouwer hebben we nooit meer dorst. Nee, nee, nee. Dus maak je borst en je glas maar nat en zeg godsplechtig na. Leve de man die het bier uitvond van je hippe hoera. Hip, hip, hip, hip.